buurtbewoners zijn bang voor vervuiling en aardschokken... en ook de Rabobank, die in Boksel een computercentrum heeft... wilde dat de proefboringen niet zouden doorgaan. De bewoners en de bank vinden dat de proefboringen per definitie niet tijdelijk zijn. Als er gas wordt gevonden is het de bedoeling het ook uit de grond te halen. En de rechter sloot zich daarbij aan. Steeds meer mensen kunnen hun hypotheeklasten niet meer betalen. Dat constateert het bureau kredietregistratie dat leningen registreert die bijvoorbeeld huiseigenaren afsluiten. In het derde kwartaal van 2009 hadden 32.000 huiseigenaren een betalingsachterstand van meer dan twee maanden. Nu zijn er dat 40.000. Directeur Peter van den Bos van het BKR. De achterstand op de hypotheek komt vaak doordat er sprake is van echtscheiding en men raakt een bank kwijt. In het verleden was het geen probleem. Dan verkocht je je huis en dan was je uit de problemen. Maar ja, huizen zijn nu moeilijk te verkopen zonder dat er een grote restschuld bij overblijft. Wij denken dat daardoor ook de achterstanden oplopen. Ook het aantal verzoeken tot schuldsanering neemt toe. In 2010 kwamen er 11.000 verzoeken bij. De twee jaar daarvoor was er juist sprake van een daling van het aantal aanvragen. De militair die zondag in Voorschoten zwaar gewond raakte door een zelfgemaakte bom, moet één van zijn handen missen. Hij is geopereerd en buiten levensgevaar meldt Defensie. Zondag werd in Voorschoten een zelfgemaakte bom ontdekt die was vastgemaakt aan een flitspaal. Toen de bom door de explosievenopruimingsdienst opruimingsdienst was weggehaald, ging hij alsnog af. Een andere EOD raakte bij de explosie ook gewond, hij is inmiddels weer thuis. De politie heeft een speciaal rechercheteam opgericht om de maker van de bom te vinden. In het oosten van Turkije is een baby levend onder het puin... van een ingestort huis vandaan gehaald. Het kind van twee weken oud heeft daar na de aardbeving van zondag... bijna 48 uur gelegen. Het werd gevonden in Ersic, een van de zwaarst getroffen plaatsen. Correspondent Bram Vermeulen. Ja, dat is het wondernieuws. We hebben gezien een heel gelukkige vader... die die baby in ontvangst heeft kunnen nemen. Het zijn de kleine momenten van geluk die er nog zijn voor, voor de mensen hier die blijven hopen dat er toch nog goed nieuws te melden valt. En deze baby is daar het voorbeeld van. Het officiële dodental van de beving is intussen opgelopen tot 366. Het Rode Kruis is bang dat dat aantal oploopt... omdat honderden, mogelijk duizenden lichamen nog onder het puin bedolven liggen.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 Dit is Radio 1. Ejo, Dit is de Dag. Elsbet Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. What lessons have we learned? Many lessons. Lessons on uh, cooperation, which is absolutely needed. Ja, dat was voormalig IMF-topman uh, Dominique strauss kahn in zijn beste Engels. Bij ons de gast, een voormalige collega van hem, Ager Bakker. Goedemiddag, hartelijk welkom. Ja, goedemiddag. U was tot voor kort afgevaardigde voor Nederland bij het IMF en uh, bent nu weer terug in Nederland. U had een indrukwekkende gastenlijst bij uw afscheidsfeestje, hebben wij ons laten vertellen. Op welke gast was u het meest trots? Nou, het was inderdaad een... Uh, ja, er is een mooi afscheid van me genomen, ook op zijn Amerikaans. Uh, ik vond het bijzonder leuk dat ik uh, werd uitgenodigd... door de Amerikaanse bewindvoerder, uh, die toch ja, een streepje voor heeft... omdat uh, zij uh, de grootste aandeelhouder is... en ook de enige vrouw in een gezelschap van 24 directeuren. En zij nodigde u uit om bij haar langs te komen? Zij nodigde uit, en, uh, ze heeft een heleboel collega's uit de boord uitgenodigd, stafleden. En, uh, ja, dat, was, uh, dat was absoluut een topfeestje op zijn Amerikaans... Wij zijn Europees kampioen boksen. Ik zeg wij, maar ik bedoel natuurlijk Marichelle de Jong. Gefeliciteerd Marichelle. Dankjewel. In de, ja, de bokswereld kennen wij vooral eigenlijk van, van allerlei films over boksen. Heb je zelf een favoriete boksfilm? Ja, toch. Uh, de Million Dollar Baby. Het gaat over een vrouw die gaat boksen, maar waar het niet goed mee afloopt. Hè? Ja, klopt. Dat heeft een hele andere draai aangekregen. En uh, dat, uh, dat heeft me wel, zeg maar, wel uh, ja, blijven herinneren. Ja. Met styliste Diane Beekman gaan we het hebben over haar nieuwe boek. Diane, uh, goedemiddag ook, hartelijk welkom. Goedemiddag. We kennen jou van tv-programma's als uh, Look of Love, Passion for Fashion en Looking Good. Wat kan jij in dat boek kwijt wat je in je televisieprogramma niet kwijt kan? Uh, op een uh, rustige manier de vrouw het, ge uh, het handvat geven of, of ja, wellicht uh, de boodschap. Je kan een eigen nummer één zijn, dus in alles de mooiste, de liefste en de leukste... En Dat wij, klinkt als heel zwaar. En wij, mannen, hebben pech gehad? Uh, jullie okay, zijn nummer maar... twee, maar het is wel een heel leuke doom aan je vrouw te geven. Uh, Oké. Okay. <laughs> Goed met Herman Pleij gaan We gaan het straks hebben over de flitspaalbom. Herman, hoe vaak word jij geflitst? Nou, het vervelend is dat ik dat niet weet, want ik let niet goed op. Maar achteraf kom je er vanzelf in. <lacht> ik ja, die, brief, ja, die briefjes ja, ja. wel thuis op een gegeven ja, moment. Ja, en ik heb te... ik altijd ruzie thuis, want uh, het kenteken van mijn auto... staat op naam van mijn vrouw. Aha. Dus het is altijd daar gericht. Dus dan word ik eerst kwaad en dan pakt zij agenda... en komt tot ontdekking dat het <lacht> toch weer dat ik het ben. <lacht> Dichter bij de dag is vandaag Frank van Dat Zijn gedicht hoort u tegen drie uur. Heeft u een vraag of opmerking voor ons? Bezoek dan onze website. Dit is de dagpunt nu. Of reageer via Twitter en dan kunt u het beste de hashtag DIDD gebruiken. Feest in het Topsportcentrum 2112 is de overtuigende zegen voor Marichelle de Jong. Europees kampioen voor Nederland. En dan is het tijd voor gouden tranen. Maar Richelle de Jong, ja, je grijpt naar je ogen. <laughs> Toen werd het je even te veel op dat moment. Ik kreeg ja. de gouden medaille. Wist je altijd tijdens die, die partij dat je ging winnen? Ja, ik wist het al. Meteen? En, uh, in heel die week had ik het al gevoel van nou, dit wordt gewoon mijn toernooi. En dat, echt, iedereen had het ook over. Ook de, de buitenlandse trainers zijn van nou, je gaat hier goud halen. Maar toch ben je al voorzichtig met die uitspraken. Je hoopt natuurlijk wel, je, je weet het wel een beetje. Hè? Maar uh, ja, je moet niet uh, op, je, op je bekje gaan als je, dan, uh, als je toch toch uh, niet wordt. Nee, want je staat dan natuurlijk. Je moet die partij nog wel winnen. Ja, de was, het een, uh, was het een zware tegenstander? Uit de Oekraïne kwamen ze? Ja, klopt. Uh, nou, dat, het, het, als ik dan terug mag, mag kijken, uh, de, de loting natuurlijk. Ik kwam natuurlijk gelijk tegen Azerbeidjan en we hadden al gezegd van nou als we dus het land willen hebben dat die we eigenlijk niet als eerste willen hebben dan is het toch Asbjørn ja oh. en helaas het loting kwam <laughs> toch Asbjørn dus iedereen dacht van hoe heb je dat gedaan met die druk natuurlijk eerste dag de verwachtingen maar deze week ja ik kijk, als ik zo terugkijk was het voor mij een hele leerzame week en een, echt een week dat nooit kan, nooit zal vergeten maar wacht even hoe kan je nou weten dat je gaat winnen ja, ik heb deze week leren uh, mezelf te vertrouwen. Uh, vertrouwen gewoon van dat het goed komt in je eigen kracht ook gewoon. Van maar dat misschien ik waren er wel meer aan. boxers die dat deden op hetzelfde moment als jij. Ja, maar ja, ik, ik, ik moet ook telkens bevestigingen krijgen. En als iedereen hoort en, en zegt van... Uh, ja, je was zo rustig. Daarvoor was ik gewoon heel erg zenuwachtig. Nou, en dan denk ik van, nou, een leuke hobby heb je dan, hè? <lacht> Sjel, hoor ik mijn trainen zeggen. Maar <lacht> toch, als ik in de ring sta en denk ik van... Nou, gaat goed komen. Ik kan het gaan aan. Ik kan het gewoon aan en ik, ik sluit me af van alles. En op dat die, die vertrouwen heb ik gewoon in de eerste tijd ja. gewonnen. En dan gaat er echt een last van je schouder af. En en dan denk je nu gaat het lukken? Want eigenlijk tot nu toe uh, greep je steeds naast de prijzen op EK's en WK's, ja, net Om... met één of twee puntjes. Ja en nu dus wel. Ja. Was dat da het verschil dat je nu dacht ik, ik kan het gewoon? Ja. En daarom had iedereen gezegd van we gunnen het jou zo erg al die jaren vanaf 2005. Ja, was je telkens weer net daarnaast. En nu, nu, nu, ja, je moet gewoon worden. En ik wil gewoon ook gewoon per se gewoon in, uh, in, in Rotterdam, in je eigen land gewoon zo houden. En uh, ik, gewoon, gewoon, uh, ik heb geschiedenis geschreven hier in Nederland als de eerste Europese kampioen. Ja. Helemaal blij, oude topsporter. Ja, Werkt ja. het inderdaad zo? Kan zelfvertrouwen het verschil maken? Ja, ik wil, als je je enorm voorneemt van dit kan ik, dit kan ik. Dit moet ik kunnen. Natuurlijk kan ik dit. En dat heel hard tegen jezelf zegt. En je, krijgt, en je zoekt dan vervolgens daardoor gedwongen naar aanwijzingen... dat je het ook inderdaad kan. Want dan ga je dus ook gefilterd kijken om je heen. En zelfs het kleinste dingetje ja. beschouw je dan als een bevestiging van voornemen. Ja. dat voornemen. Dat zijn de geheime zo? krachten in de sport. Uh, ja. Zou jij dat ook dan, dan, dan, dan, Zo had ik ook mijn gouden medaille. Meervoud, ja. ja Aangebakken, ja. u knikt. Ja, kent u het? Nou zeker? Ja, Ik denk dat het zo werkt. En ik moest even denken aan al die mensen... die zo het vertrouwen in de afgelopen jaar hebben ondermijnd in Europa... waar heel veel negatieve energie van uitgaat. Wat je eigenlijk nodig hebt, is geloven in iets. Geloven in Europa zou positief vertrouwen geven... en dan komen we weer bovenop. Dus ik geloof zeker dat je... Ja, je moet in jezelf geloven ergens voor gaan staan. Ja. En, uh, ik ben natuurlijk mede trots op uh, zo'n fantastisch Europees ja. uh, kampioenschap. Allemaal sporten die ik niet wist. Honkbal zijn we goed in. Ja, even. we kunnen zij Maar vrouwenboksen. <laughs> ja. Marisel, uh, Olympische Spelen is nu de volgende uitdaging voor jou? Ja, dat is echt mijn uitdaging. En dat ja. is voor het eerst dat ook uh, de categorie vrouwenboksen daar uh, uitkomt, hè? Ja, klopt. Ja. En, en uh, uh, dan ook goud voor jou? Of, uh... of daar, ja. Daar, uh, dat ga ik nu uh, visualiseren, daar ben ik het mee bezig. Azerbeidzaan uitschakelen, met je jezelf centraal? Ja, Alles, de, de Europese, tenminste de wereldkampioen uh, uit Canada. Ja, daar heb ik ook uh, 2007 heb ik daar haar verslagen. Dus, het uh, moet kunnen. Nee, het moet kunnen gewoon. En uh, geloof in jezelf en uh, visualiseren. En wat wat ik, is visualiseren? Dat je jezelf zeg maar, al van tevoren ziet staan om te spelen. En zo heb ik me ook voorbereid bij de EK... Want dan ga ik in mijn kamer zitten en dan ga ik me met mijn ogen dicht doen. En geloof van oké. Okay, en dan zie ik al om me heen dat ik daarheen ga. Dat het publiek al staan. En dan zie ik al iedereen lopen springen. En dan zie ik mezelf een beetje janken eigenlijk op het podium. En dat stond ik ook eigenlijk. En je visualiseert de prijsuitreiking al. Ja, gewoon. Oh, ja? Hoe je gewoon wint dat je je armen omhoog gaat. En dan sta, dan sta ik eindelijk op die nummer één. En dan zie ik mezelf huilen, maar op het moment dacht ik van... ik ga niet zo huilen als ik eerst huilen, dus ik zat eigenlijk al een beetje te vechten tegen mijn tranen. Maar je kwam er dus wel, wat je had gevisualiseerd, dat gebeurde dus. Ja, klopt. Hoe ben je daar ooit bij gekomen om te gaan boksen? Want meisjes, dan denk je toch meer aan ballet of zo, of hockey? Ja, nou, ik ben toch niet zo'n meisje, meisje. Je ziet er wel uit als een meisje. Ja, als je dan kijkt in de Oostboekland, denk ik van, oeh. Ja, dat zijn de Dat van de buren. Ben jij wel een meisje, denk je dan wel? Nee, ik ben, uh, als eerst ben ik begonnen ben heel vroeg wezen, wezen sporten. Als eerst begon ik uh, op uh, voetbal tussen de jongens. Dus ik heb altijd iets met... Mannensport. Met mannensport. Uh, met kom, ja, mijn broer zat heel vroeg op leeftijd op voetbal. En ja, dan moest ik als drie jaar een stuk meegaan. Uh, Dozer Rienus, Michels of Vera Pauw, de namen, die kennen jullie natuurlijk wel. Die hebben me gezorgd dat ik bij uh, tussen de jongens kwam voetballen. Uh, daar heb ik een paar jaar gevoetbald. Was je goed? En, uh, ja, de eerste wedstrijd scoorde ik gelijk. En ik was gelijk topscorer in al die seizoen en aanvoers. Dus ja, altijd wel succes geboekt. Maar toen toch overgestapt op een gegeven moment naar boksen? Nee, Niet? naar uh, Tangsuro, dat is Koreaans karate. Mijn twee tante zaten vroeger daar ook op. Leuk, familie. Uh, ja, het is altijd. Het is, het, is, Geen mee het, is, het is voetbal en het is uh, vechtsport. En uh, ja, daar heb ik dus ook uh, Europese kampioenschap meegedaan. En uh, ja. Op een gegeven moment, mijn knie schuift, schoot twee keer uit. En ik wou meer doen met mijn handen. En toen zijn mijn leraar van, wil wat veren ervan om te gaan boksen? Ja. En in 2002 ben ik wezen boksen. Af moeten leren dat mijn handen niet bij mijn heup moeten blijven, maar boven me, ja, met, ja, me heel ja, mijn gezicht natuurlijk. <laughs> dus uh, anderhalf jaar getraind. En uh, toen gezegd van, nah, ik wil daar ook uh, uh, kijken hoe ver ik daar kan schoppen. Nou, heel ver dus. Ja, dus uh, drie uur in de auto gezeten naar Appingedam voor een wedstrijd. En mijn broer snel naar de voetbal, snel met de vrienden. In de auto na drie uur rijden en uh, na twee minuten en seconden was ik klaar. Oh ja, had je gewonnen? Ja, voortijdig. Ja. Dus dan waren ze niet. Ja, zou natuurlijk al blij mee, maar dan van, nou, we hebben we daar drie uur in de auto gezeten? <laughs> en, nou, toen heeft de smaak te pakken gehad. In 2005 uh, we begonnen met e kazen en WK's en zo is het balletje gaan rollen. Ja. En je traint altijd met mannen, hè? Ja. Zijn de vrouwen niet uh, niet, niet niet goed genoeg om tegen? Ja, ja, natuurlijk wel de vrouwen. Ja, als je zo ziet, dan uh, kunnen de mannen echt wel uh, met, met de vrouwen. Uh, Gaan we gaan trainen. En, oh. uh, en waarom maar, train jij met de mannen? Omdat er niet genoeg uh, vrouwen zijn op, de, op die niveau. Er zijn wel vrouwen die trainen, maar ja, toch zijn ze toch een beetje bang. Of ze willen gewoon recreatief willen ze meedoen. Maar echt aan wedstrijdniveau uh, vinden ze het toch niet zo. Uh, ja, vinden ze het toch niet aantrekkelijk. Nee. Maar die mannen houden zich die dan een beetje in? Ja, tuurlijk. Oh, Dit oh, is over. nou een typische man die dat oh, zegt. Ja, ja. Maar ik denk, als ik van. iemand een beetje uh, hard raak. Die denkt ook van, nou, ik sla ik wel hard terug. Uh, dus maar, dat duurt maar even. Ja, je, je, het is niet dat we elkaar, dus dat moeten ook helemaal niet zien. Dat gebeurt ook niet dat je elkaar uh, echt uh, ja, heel slaat. hard slaat of zo. Dan leer je niet van elkaar. Nee, je nee. moet van elkaar nee. leren. En je maakt elkaar alleen maar sterker. En dat maar in een wedstrijd ook... sla je wel zo hard mogelijk neem ik aan. Ja, ja, maar het gaat niet om iemand uh, echt knock out te slaan. Dat vind ik ook niet leuk. En, uh, is dat niet de bedoeling? Nee, ja, dat, dat is misschien wel andere dingen. Dat denk wel. ik altijd bij sporten. Ja, maar dan moet je weer vroeg naar huis. Ja. ja. Nee, het, is, het geeft natuurlijk wel een goed gevoel als je iemand goed, goed raakt. Uh, maar ja, uh, het gaat eigenlijk om ons spelletje gewoon raken, maar niet geraakt worden. Maar ja, het, toch, het geeft wel een lekker gevoel als die stoot toch lekker goed ja. op zit. En ja. ik denk dat zij natuurlijk ook jou probeerde heel hard te slaan. Dus uh, mijn oma had al gezegd van uh, als je geslagen wordt slaan we hem nooit terug. Je gezicht dus, uh, ziet er nog wel vrij normaal uit. Hè? Ja, heb, je ik wat, heb, nog heb je wel eens wat gebroken? Nee, nee. Ik heb wel een beetje een blauwe ogen uh, aan overgehouden. Maar dat uh, hoort allemaal bij me. Voor de rest, nee, ik heb uh, niks gebroken of, of uh, ooit uh, iets aan uh, opgelopen. Maar je wint liever op punten dan dat je iemand nog uitlaat. Ja, Knock-out gebeurt eigenlijk heel zeldzaam. Natuurlijk, uh, die handschoenen zijn natuurlijk uh, goed uh, gevuld, goed ja. dik. We hebben een kap, uh, scheidsrechter springt natuurlijk gelijk tussen. Uh, het is, daarom is het eigenlijk het, uh, ja, heel veilig met boksen, dus we maken het zo veilig mogelijk. Veilig? Ja, ja. <laughs> Ik heb er toch een ander beeld bij. Ja, maar, <laughs> ja. Nee, Maar als je het vergelijkt met kickboksen natuurlijk, dan ja, uh, is het gaat een spelletje wel dan. harder. En ik denk dat daarom de mensen kickbox misschien wel aantrekkelijker vinden dan boksen. Maar ik denk dat ze nou de afgelopen weken wel, wel goede prestaties hebben neergezet. Hoe het boksen is en vooral op damesniveau. Dus uh, ja. ik denk dat we boksen wel uh, heel goed in kaart gebracht ja. hebben in Nederland. Jij kunt nu sinds kort ook professioneel boksen. Want je kunt nu ook van leven. Je hebt twee sponsors gevonden. Ja. Is dat voldoende om jou naar de Olympische Spelen te brengen? Ja, ben je er nu toe, helemaal op concentreren. Ja, in juni. Uh, ik had het, was eigenlijk zo gebeurd. Van ik was bezig met mijn site. Uh, Maricelle de Jong.com. En uh, normaal gesproken ben ik heel bescheiden. Maar ik dacht, na op Twitter stuur gewoon een brutaal berichtje. Van uh, wil je wie, ben jij mijn toekomstige sponsor? Nieuw nieuw spelen. En normaal gesproken ben ik veel te bescheiden. Maar uh, Rick Ruis van FCL Marine in Ridderkerk die heeft gereageerd. Want hij. Hij volgt me al een paar jaar. Hij is ook sponsor van, uh, van het Hof uh, de Boxschool van Rotterdam. En uh, ja, dankzij uh, FCL Marine en een Feilige nu hebben ze mij. <lacht> komt heel uh, natuurlijk uit. Ja, <lacht> dan hebben ze mij de kans gegeven om me optimaal te kunnen voorbereiden voor de speler. Dus zij al gezegd van waar bieden jou dit aan aan jou de keuze of je het aanneemt of niet. En uh, toen uh, werkte ik bij een Sportservice uit Holland. En mijn baas is dan ook een oude Olympier die Bart Volkrijk, die heb Sio uh, gedaan met de honkbal. En uh, ja, voor mij was echt zo'n keus van moet ik mijn baan of zeggen. Eng, maar ik dacht van nou, ik wil geen spijt van hebben dat ik volgend jaar voor de tv zie. En dan zit en ik zie een meisje waar ik van ah, gewonnen heb. En wordt, Of van de, Canada, de een meervoudig wereldkampioen, die dan Europa, die Olympisch kampioen wordt, waar ik van gewonnen had. Dus ja, gewoon die kans pakken en dat uh, geeft me groot gelijk. En ik denk van, uh, nou, als ik volgend jaar uh, in Londen sta en heb ook met een om mijn nek, dan staan, gaan er heus wel deuren voor me open en er zijn heus wel mensen die mij zeg maar, uh, verder uh, willen begeleiden naar een carrière. Dus ja. Uh, maar nou, goed in geloven en uh, wat je uitzendt komt ook uh, naar je terug. Goed, heel veel succes. Straks gaan we praten met styliste Diane Beekman... over welke twaalf zaken niet in je garderobe mogen ontbreken. Maar nu eerst gaan we het hebben over geld. Veel geld, gebakker. U heeft net afscheid genomen als de Nederlandse windvoerder bij het IMF. Morgen is het D-Day in Europa, zegt iedereen. Klopt dat? Is het die idee? Nou, het is wel een heel belangrijke dag. Dit heeft allemaal heel lang geduurd natuurlijk uh, in Europa. Uh, eigenlijk weten we al heel lang wat economisch noodzakelijk is. Maar het is zo lastig om het politiek voor elkaar te krijgen. Ja, dat was ik ook een uitspraak van u dat u zei van... we weten hoe het moet, alleen die politici die doen het maar niet. Nou, het is ook moeilijk om het politiek voor elkaar te krijgen. We hebben heel uh, moeizame besluitvormingsprocedures. We zitten met 17 landen in. We hebben gezien hoe lang het duurt... voordat alle 17 parlementen dan weer akkoord zijn. En dat is eigenlijk geen match voor de financiële markten en voor het... Uh... En voor het gevoel van uh, verloren vertrouwen, waar je eigenlijk veel sneller en krachtdadiger zou willen optreden. Dus morgen is wel belangrijk. Jeuken, uw handen. Uh, nou, het is, een, het is een beetje vreemd nu aan de zijlijn te staan. Nou, Kun je heel ik ben, veel ben, roepen altijd, hè? Ja, nou ja, ik ben twee weken geleden ben ik uh, bij het IMF vertrokken, eigenlijk midden in de storm. En, uh, dus ik volg het uh, heel nauwgezet. Ja, ja, maar wat de denkt u dan van: schiet nou eens een beetje op? Neem nou die beslissingen. Nou, dan dan dat weten denkt hoe het, het IMF moet. eigenlijk al veel langer. We hebben onze nieuwe managing director, Christine Lagarde, die roept al heel erg lang. Kom nu met een overkoepelend plan. Maak hier eens een eind aan. Herstel het vertrouwen. Ja, maar het gebeurt niet. Nee, nee. Um, u zegt, we weten wat er moet gebeuren. Wat dan? Nou, er zijn eigenlijk drie dingen die moeten gebeuren. Griekenland moet geholpen worden in een zin dat de schuld weer houdbaar wordt. Iedereen weet dat dit niet houdbaar is. En daar moet nu een duidelijke lijn getrokken worden. Een deel worden. moet kwijtgescholden worden. Een deel, een deel moet van de kwijtgescholden schuld. Worden. Uh, uh, daarnaast moeten de banken weer kapitaalkrachtig genoeg zijn om weer krediet te gaan geven. We weten dat de banken nu enorm aan het, aan het, aan het inkrimpen zijn. Uh, ze hebben ook uh, zaken op de balans staan waar ze problemen mee hebben. Dus de banken moeten grotere buffers krijgen, meer kapitaal. Ja, ja. Dus en, dat is geld naar Griekenland, dat is geld naar de banken. En, naar de de banken. De? en het derde is, er moet weer vertrouwen komen... dat overheden hun schulden terugbetalen. Kijk, Griekenland lukt het niet. De, voor, bij de andere landen moet absoluut duidelijk zijn... die landen gaan schulden aan en die betalen het weer terug. Ja, uh, maar ja, is, dat betekent dat er heel veel geld nodig is. Het betekent dat er veel garanties nodig zijn. Uh, het, uh, hoe meer geld je als het ware zegt dat je beschikbaar hebt... hoe kleiner de kans dat je daadwerkelijk ook nodig hebt. Dus net als je zegt bij... het heel subtiel. Hoe meer geld je zegt dat je beschikbaar hebt. Je hoeft ja. het niet echt beschikbaar te hebben als je het maar zegt. Je moet als het ware voldoende vuurkracht hebben. Het is hetzelfde als een patiënt... die je voortdurend net te weinig medicijnen... hij overleeft wel... Maar wordt niet beter. Mm. En dan kun je eigenlijk maar beter met een schoktherapie komen. Dus morgen, ik, ik hoorde bedragen van een, een noodfonds van 2000 miljard euro. Dat moet eigenlijk georganiseerd worden morgen. Ja, dat, kan, dat is nogal technisch. Het kan op verschillende manieren worden georganiseerd. Maar het moet duidelijk zijn, lijkt mij, morgen: dat Europa zegt: wij gaan. Een deel van de Griekse schuld wordt kwijtgescholden. Men kan dat toch nooit terugbetalen. Maar daar trekken we wel de grens. En we gaan niet toestaan. Dat landen als Italië en Spanje, waar het eigenlijk nu om gaat, veel grotere economieën, dat die niet in staat zouden zijn om hun schuld terug te betalen. Dat kan deels gebeuren door meer vuurkracht. Dat is dat noodfonds? Die, ja. dat, is dat noodfonds. Maar verder moeten die landen het natuurlijk zelf doen. Dus ja. we moeten wel zeggen, en nu, al die schuld naar beneden brengen. Ja, maar u schetst een redelijk simpel programma. Nou ja, goed drie punten die redelijk helder zijn, zelf voor mij ook nog begrijpelijk. Uh, maar... Als ik u tegelijkertijd hoor praten over die verdeeldheid, dan gaat dat helemaal niet gebeuren morgen. Nou, ik ben optimistisch en dat moeten we ook wel zijn. Ik bedoel, er, er moet wel iets gebeuren en er staat veel op het, op het spel. Maar Voor Nederland. Erin? Gelooft u erin? Ja, als je niet ik, Absoluut. Als je niet in gelooft. Je visualiseert dat gewoon. Ik werk al dertig uh, jaar in deze wereld en ik heb mijn geloof nog steeds niet verloren. Ah, goed, dus dat moet je absoluut doen, natuurlijk. Um, maar is het realistisch? Denkt u echt dat het goed komt morgen? Eh, ik denk zeker dat het goed komt, maar er zal een deel zijn... Eh, er moeten maatregelen op de korte termijn. Het vertrouwen moet hersteld worden. Maar we moeten ook een lange termijn visie neerleggen. Wij kunnen niet zo doorgaan met onduidelijk te hebben... waar we in Europa naartoe willen. En ik denk dat voor Nederland eigenlijk maar één keus mogelijk is. Voor ons, wij zijn volledig afhankelijk van de wereldeconomie. Van, ja, ja. Wij, wij, wij zijn een handelsland. Maar daar is wel een dat... beetje tegen het sentiment in, hoor. Wij hier in Nederland, u bent een paar jaar weg geweest... maar hier in Nederland zeggen we, nou, altijd Europa en zo, doen we niet. Laten we lekker ja, onszelf blijven. Ja, en, en ik denk dat hier een taak voor de politiek ligt om dat om te keren. We hebben veel te lang geklaagd over Brusselse regeltjes. Maar dat is nitty-gritty met waar we nu voor staan. Voor welke problemen. Wat we nodig ja, dat is hebben wat? is... Ja, nitty -gritty, dat, is, dat is klein gut, geloof Kleine ik. Klein oké. Ik probeer het even snel te vertalen. Ja, Pienis. Pien, ja, dat is weer Engels. <laughs> uh, dus ik, ik denk klein Europa. Ja, ja. maar uh, er is dus een sfeer gecreëerd rond Brussel... die het me altijd voortdurend beter weet. Maar dat is helemaal niet wat nu aan de orde is. Wat bent dan, u daarvan geschrokken? Want u bent vijf, na vijf jaar weer teruggekomen in Nederland. U zei net voor de uitzending, ben aan het inburgen. Is, heeft dat sentiment u verbaasd in Nederland? Nou, ik heb het natuurlijk wel heel nauw gevolgd. Kijk, ik zat in Washington, maar ik heb veel journalisten aan de lijn gehad... En uh, met internet. Elke ochtend heb ik Nederlandse pers opgeslagen. Maar het is waar, als je hier in Nederland zelf bent, ik ben nu twee weken terug, dan pak je de sfeer wat meer. En uh, dat is voor mij het goede. En begrijpt u goed. ons dan ook beter of niet? Ik ben honderd procent een Nederlander. Nou, wel. Dus, uh, nou, ja, zeker. Ja, u noemde als derde punt garanties. Hè. Er moeten duidelijke garanties komen dat die staten... met name Spanje en Italië, dus hun, hun schuld weer terugbetalen. Die garantie moet er zijn. Nou is juist op dat punt, denk ik, enorme twijfel. Wat zijn garanties waard? Want elke garantie die je hier gekregen hebt de afgelopen jaren... die blijkt eigenlijk niks waard te zijn. Er is mij gegarandeerd dat ik een pensioen kreeg. He, om nou even een voorbeeld te noemen van dingen. En er is gezegd, nou, dat kon wel eens dat dat dan niet jaarlijks werd verhoogd, geïndexeerd. Dat kon wel eens een keer, ha, ha, ha, maar dat zal toch nooit gebeuren. Nou, we hebben het er nu over dat pensioenen verlaagd worden. Dus ik zeg maar even het sentiment van de nee, Nederlanders. Ik ben ja. het verder helemaal met u eens, hoor. Daar gaat het niet om. Nee, we, maar we, we wat zijn, garanties? Wat zijn onze, onze garanties? Wat zijn onze garanties? En hoe gaan mensen dat geloven? Dat dat iets voorstelt? Ik begrijp absoluut dat u dat zegt. En het voorbeeld van die pensioenen maakt ook iets duidelijk. Dat alles zo met elkaar verbonden is geraakt. Wie had gedacht dat door problemen in Griekenland... wij ons nu zorgen maken over onze pensioenen. Yeah, yeah. En dat komt omdat dat allemaal zo met elkaar verweven was. Maar het brengt me we toch weer terug naar vertrouwen... als een overheid, als er twijfel ontstaat... dat een overheid zijn schulden niet gaat mm -hmm. betalen. En dat is eigenlijk toch wel de laatste instantie. Want eh, wij vinden nu wel dat de banken zo onzorgvuldig zijn geweest... Maar Kun je nou echt de banken kwalijk nemen dat zij bijvoorbeeld Frans staatspapier kopen? Ja, dat leek heel safe namelijk nou toen niet. ze het kochten. Nee. Ja. Dus Ik wil even met u naar de rol ja. van het IMF, want daar ja. heeft u gewerkt. Ja. Wat doet dat IMF eigenlijk? Nou, het IMF is er om een stabiel handelssysteem te houden. Nou, dat dat is niet werkt niet goed. Oh. Nou, nee, dat werkt goed, want gelukkig heeft de wereld niet naar protectionisme uh, gegrepen. Uh, gegrepen. Ja. Um, maar daarnaast zijn we ervoor om... Um, Landen die in de problemen komen en die eigenlijk nergens meer terecht kunnen om die te helpen. Bijvoorbeeld Griekenland? Bijvoorbeeld Griekenland, maar ik zelf zat daar niet alleen namens Nederland, maar ook voor twaalf Oost-Europese landen. die in 2008 door de crisis meteen al enorm getroffen werden, landen als Oekraïne, Roemenië. Toen de Lehman Bank omviel? Nou, Lehman Bank viel om in oktober 2008. Drie dagen later klopte Oekraïne, die ik vertegenwoordig in het IMF aan, bij het IMF en zei: we redden dit niet meer. Die hadden niet zo'n eergevoel. Als Griekenland of zo'n angst voor het stigma naar het IMF te gaan... die wachten niet zo lang als eigenlijk de Europese landen later hebben gedaan. Oh ja, want als Griekenland op tijd bij u gekomen was, dan was het veel makkelijker op. Nou, het is wel duidelijk dat hoe langer dit alles duurt, hoe duurder het wordt. Ja. En wat is uw rol daar persoonlijk dan? Wat doet u de hele dag? Ik, uh, ik vertegenwoordig, zoals ik al zei, 13 landen... waarvan zeven een programma bij het IMF, dus grote kredieten hadden... Roemenië, Oekraïne, Armenië, Georgië. En die landen melden zich dan um, bij u en dan moest u het melden bij het IMF... in de vergadering van uh, Armenië heeft ja, geld nodig. Precies. Ik ben als het ware hun ambassadeur. En dat betekende ook dat ik wel zeker wilde zijn dat ze zich aan de voorwaarden... want het IMF stelt wel altijd voorwaarden voor een krediet hielden. Dus ik reisde dan bijvoorbeeld in het geval van Roemenië... toen zij hun vinger opstaken ben ik onmiddellijk naar Boekarest geweest. Ik heb een onderhoud gevraagd met de president en de premier. En, en die gezegd, komen dan allebei als aangebakker daaraan komt? Ik kwam bij hen op bezoek, ja. dus maar de deur, geld ging, de deur ging open. Het ging per slot verrekenen om 30 miljard dollar. Ja, en u bent dan toch die boord naar die 30 miljard? En ik heb gezegd, u bent voor hun de man van 30, 30 miljard? Ik heb de president gezegd, dit worden twee heel lastige jaren. Er zullen veel voorwaarden gesteld worden, maar als u het volhoudt... dan is er licht aan het eind van de tunnel. Maar ik moet erop kunnen vertrouwen dat u dat gaat doen. Want als zij het dan vervolgens niet doen, heeft u dan een probleem? Nou, dan heb ik een probleem, want dan is mijn geloofwaardigheid... in de boord een beetje verspeeld En de boord is de bestuurskamer dat daar. Dat zijn de ja. andere directeuren die... die, die ja, waarvan ik eerder dan gezegd heb... dit land gaat zich aan de afspraken houden. En ja. als het dan niet gebeurt... dus uh, daar, daar, daar steek je wel wat energie in. En Dan lukt het u dus blijkbaar om die landen aan die afspraken te houden. Het lijkt, Grie het lijkt niet te lukken om Griekenland aan de afspraken te houden. Wat gaat daar dan fout? Het lukt u wel in Roemenië en in die andere landen die u noemde. Nou, ik vertegenwoordigde niet Griekenland, maar ik zeg niet dat als dat wel het geval zou zijn geweest, dat, dat goed het goed anders geval. zou zijn gelopen. Dat is, dat is natuurlijk niet waar. Maar heeft die maar, windvoerder wel nu een probleem? Nou, ik denk, ik denk eigenlijk dat het ook iets anders is. Deze Oost-Europese landen die zijn heel veel gewend geweest. En ik vind dat er in Nederland wel eens wat onvoldoende waardering is. Voor wat en die dat, allemaal dat is doen. volgens mij niet mijn vraag. Mijn vraag is, die, die Griekenland ja. heeft ook een vertegenwoordiger. Ja. Heeft die man in de boord nu een slechte positie... omdat het zo slecht gaat met Griekenland? Nou, dat is niet een plezierige positie. Dat nee, is nee duidelijk. precies. Nee. Dat, is duidelijk. Nee. dat is duidelijk. En heeft u ook de 06 van al die mensen? Kunt u Jan Kees de Jager bellen op het moment dat het u uitkomt? Hij belde mij meer dan ik hem, maar uh, hij had mijn 06-nummer in <lacht> ieder geval. Ja, en dat geldt ook vooral de presidenten van die landen. Die kon u gewoon bellen als het even nodig was. Ja. Ja, dat is een leuke ja, baan, zekker. lijkt me. Dit, was, uh, ja, dit is natuurlijk voor een econoom bij het IMF te werken is heel bijzonder. En, uh, is het niet heel erg afkikken nu u weer gewoon aan de vuur, geloof ik lesgeeft? Ja, maar dat is ook wel leuk. Het is, uh, kijk, het nadeel is een beetje dat ik al mijn oude college materiaal weg kan gooien. Want, <laughs> ja, dat klopt dat allemaal niet meer. Het ziet er toch anders uit <laughs> ja. allemaal, als ik eerlijk maar ben. Maar u mist dus de adrenaline misschien ook wel een beetje. Ja, maar ik ga nog wel wat andere leuke dingen doen. Oh, toch wel. Daarbij. Dominique ja. Strauss-Kaan was uw ja. baas. Ja. Ja. Bij die man ja. denken wij nog maar één ding. Uh, hij heeft aan de kamermeisje gezeten. Ja, het is onvoorstelbaar hoe, uh, hoe, dit, hoe dit is gelopen. Uh, hij heeft het bij het IMF goed gedaan. Hij was de juiste man op het juiste moment. Hij kwam in 2008, een paar maanden nadat ik er was. En uh, heeft toen eigenlijk uh, ja, een IMF neergezet... wat veel meer naar buiten gericht was. Natuurlijk een politicus, een beetje opportunistisch... maar hij zag de mogelijkheid om het IMF weer in het centrum... van uh, het wereldgebeuren te brengen. Dat maar heeft hij goed gedaan. Je zou zeggen, als het IMF niet nodig is, gaat het goed met de wereld. Um, dat is tot op zekere hoogte waar. Uh, als er uh, programma's uh, zijn, dan, dan zijn we natuurlijk wat actiever. Ja. Maar uh, eigenlijk is toch het belangrijkste wel... dat we een dat... veel sterker financieel stelsel moeten hebben. En daar heb je eigenlijk een sterker IMF voor nodig. Ja. Uh, die zorgt dat we niet voortdurend in dit soort problemen komen. Want dit is natuurlijk niet uh, hoe het moet lopen. Maar moet je die rol van zo'n IMF wel groter maken dan? Zoals het kennelijk heeft gedaan. Nou, ik denk dat het voor Nederland altijd belangrijk is dat er sterke internationale instellingen zijn. Kijk, wij zien gebeuren wat er is als je niet een sterk Europa hebt... of niet een sterk IMF. Dan wordt het onder onsjes ja, ja, en van de gaat grote landen. Bijvoorbeeld ja. nu van Merkel en Sarkozy. Ja. En je kijkt erbij en je kijkt ernaar. Ja. Daarom hebben wij belang bij sterke instellingen... die ook voor kleine landen opkomen. En dus is Dominique Strakaan was de goede man op de goede plek? Hij, was, hij heeft het goed gedaan. Ja, en, en hoe ja. heeft u dan zijn... Ja, vertrek beleefd? Ja, het was een drama. Ik vond het absoluut een drama. Het was het ook zeker voor de staf. Hij was behoorlijk geliefd ja? bij de staf. En, uh, Hoe ja, dat? dat is nu allemaal moeilijk voor te stellen, maar. Uh, als je die beelden van New York op je netvlies hebt, dan kun je eigenlijk niet meer een dag daarvoor denken. Hmm. En, uh, maar uh, hmm. het, het kwam wel aan. Het is ook een heel, een heel professionele organisatie. We, hadden, we hebben ons snel hervat. We hebben heel snel een nieuwe managing director gevonden. Christine Lagarde. Die Was je daarbij is... betrokken? Ik ben daarbij betrokken, want het is aan de bewindvoerders om een nieuwe uh, managing director te vinden. Dan heeft u een staatsgesprek met haar gevoerd? Absoluut. Uh, wat ze vraag is in je dan? mijn kamer geweest. En uh, ik vraag haar wat. Uh, uh, zij kan doen uh, om om om het IMF uh, yeah, verder, ja, te helpen. verder te helpen. Ja, ja maar ze is geen econoom. Nee, en uh, dat lijkt me niet zo'n groot bezwaar. Uh, als je alle economen de afgelopen jaren hebt gehoord... dan denk je, misschien is het, misschien is het goed als daar uh, een bewindvoerder is. Ze had veel, uh, veel ervaring, ook in het uh, bedrijfsleven. Ze heeft in Amerika gewerkt, ze heeft een groot uh, bureau geleid. En weer een, aan, een Frans vrouw, geen Frans man, maar een Frans vrouw dit nou, keer. in ieder geval een vrouw, dat is al heel goed. Uh, ik, ik noemde in het begin al dat uh, dit is toch een mannenwereld is. Uh, ik denk dat dat heel goed is. Daar waren maar waarom we blij weer een, mee. een Frans man? Nou ja, Franke. Hij komt wel steeds met uitstekende, hmm. uitstekende personen. En er was een goede andere kandidaat, een Mexicaan, die ik ook ken. Maar je, je moet toegeven dat Frankrijk een enorme goede opleiding heeft voor zijn, uh, voor zijn internationale mensen. Goed. Wij gaan uh, naar het nieuwsoverzicht van half drie. En dan, daarna praten we aan deze tafel door met uh, styliste Diane Beekman over haar boek en met Herman Pleij over agressie tegen flitspalen. Eerst het nieuws van half drie gelezen door Renate Evers. Radio 1 Het NOS Journaal in Bokstol mag voorlopig niet geboord worden naar schaliegas. Dat heeft de rechter besloten. De gemeente wilde proefboringen toestaan, maar onder meer bewoners hadden er veel bezwaar tegen. Schaliegas zit in diepe steenlagen en wordt onder hoge druk en met chemicaliën gewonnen. De militair die zondag in voorschoten gewond raakte door een zelfgemaakte bom, moet een van zijn handen missen. De bom was vastgemaakt aan een flitspaal en ontplofte nadat medewerkers van het EOD het hadden verwijderd. De maker van de bom is nog spoorloos. In Bangkok is een tekort aan voedsel en water... omdat supermarkten door de overstromingen niet meer kunnen worden bevoorraad. Veel inwoners verlaten de stad en trekken naar het zuiden... waar nog geen wateroverlast is. In 21 Thaise regio's blijven scholen en overheidsgebouwen voorlopig dicht. En steeds meer mensen kunnen hun hypotheeklasten niet meer betalen. In 2009 hadden 32.000 mensen een betalingsachterstand. Nu zijn dat er 45.000. Dat blijkt uit cijfers van het BKR. De problemen ontstaan vaak na echtscheiding of na ontslag. En tot zover het nieuws van dit moment. Aan BB Verkeersinformatie. Er staat file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij de Alfred Haarlem Zuid 2 kilometer. De rechte reishok is dicht na een aanrijding. Op de A12 Utrecht richting Arnhem bij Maarn 4 kilometer. Ook een aanreding op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Van Brienenoordbrug 3 kilometer, daar zijn twee rijstroken dicht. Door werkzaamheden op de A58 Tilburg richting Breda. Bij knopend Galder 2 kilometer. En vanwege technisch onderzoek na een aanreding op de N325 de rondweg Arnhem. Tussen Westervoort en Gelredom 3 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Dit is de Dag hier aan tafel zitten. Afscheidnemend IMF-topman Aan Bakker, Europees kampioen boksen bij de vrouwen tot 69 kilo. Marichelle de Jong, met hen spraken we voor half drie en we gaan nu praten met modestilisten Diane Beekman en met historicus Herman Pleij, die het over een kwartier met ons over platte, pette pret gaat hebben. U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD of u gaat naar onze website ditistedag.nu. Ben je klaar voor om je nieuwe ik te gaan zien? Oh. Ja? Ja? Rijt nou maar om. Wow. <lacht> Zo dan. Dat is wel echt heel anders, hè. Welke leeftijd geef je jezelf? Nu 30. <lacht> ja, geen 42 meer in ieder nee, geval. Nee, nee, nee. Ja, ik, Maar je kijkt een beetje verontrust om je heen. Maar dat was een fragment uit een van jouw programma's. Wat je ziet bij jezelf, een vrouw voor de spiegel. Hoe vaak sta je zelf voor de spiegel? Oh, uh, ik doe altijd een check. En dan denk ik, nou... Het is zoals het is. A check! <laughs> <grijg> ook vlak voor je hier naartoe kwam? Ja, ik vind het wel heel belangrijk dat uh, ik zie wat een ander ziet. Dus vandaar ook wat uh, mevrouw Bakker net zei. Ik vind het heel mooi dat je visualiseert. Dat is ook de kracht eigenlijk van mij in mijn boek, waar het, waar het boek ook gaat. Marichelle zeg... de Jong bedoel je? Ja. Oh, dus, oh, ja. oh, sorry. Oh, sorry. Ja. Oh, sorry, Marichelle de Nee, het is zo'n keer. Ook al samen? Nee, Nee, sorry. Nee, Marisel, wat ze zei uiteindelijk van, van de nummer één zijn en uh, alles visualiseren. de ja, handen ging geloof. ook in de lucht. Dus ja, dat zei. Ik vond eigenlijk wat jij net. Heeft, mag ik jij zeggen tegen jou? Ja. Wat jij zegt, is: daar gaat mijn boek over. Ja, ja. Je, zegt, je bent heel openhartig in je boek. Het gaat over uh, dat je vrouwen wilt leren om naar zichzelf te kijken en blij. Te zijn met zichzelf. Maar je vertelt ook heel veel over jezelf. Heb je dat bewust gedaan? Uh, nou, het is geen autobiografie als jullie dat soms zetten. Het zijn stukjes. Omdat ik dacht, uh, veel, vaak wordt gedacht in de 16 jaar van. Nou, die vrouw die pretendeert alles te weten. Ik heb gewoon de nodige hobbels gehad en de nodige ervaring. En ik luister en ik kijk. Eigenlijk gaat het mij totaal niet om wat iemand draagt. Als diegene maar hetgeen uitstraalt. Wat, hè, over wie het ook mag gaan. Uh, ja, dat, dat je imago en je identiteit met elkaar kloppen. Ja, en je, zei, je vertelt dan over jezelf om te illustreren aan vrouwen. Bij mij is het ook niet allemaal zomaar makkelijk gegaan. Nee, en uiteindelijk als je weet wie je bent... en uh, je zorgt dat, dat, met je, uh, he, dat je dat visualiseert... en uiteindelijk uh, uh, hetgeen is wat een ander van jou vindt en dat klopt... Ja, dan kan dat wel eens kracht geven en in ieder geval duidelijkheid. Wat wil je dat vrouwen die jouw boek lezen uh, bereiken? Wat, wat, wat wil je dat ze na dat boek kunnen? Nou ja, na die 16 jaar merk ik gewoon dat elke vrouw, en ik ken er eigenlijk geen één uh, die er anders over denkt, wil de mooiste, de liefste, de leukste, de beste, de knapste en alles de gewoon. De sterkste. De sterkste zijn. <laughs> um, en dat is heel zwaar. En uiteindelijk wil ik met dit boek een handvat uh, geven: dat je uiteindelijk het maximale uit je leven haalt. en daadwerkelijk het leven leeft zoals je dat zelf zou willen doen. En in welke functie of op welke manier dan ook. Ja. Aangebakkerd klinkt een beetje als zelf heel boeken uit Amerika. Ja, of las is, u die niet aan? Dat is een hele grote markt, dus ik zou tegen Diane zeggen... <laughs> vertaal het in het Engels. <laughs> en, uh, en dan en, komt het en, goed. En, uh, ja, dan... Ja. Dan loop je binnen, Diane. Uh, jij zegt in het boek... ik weet dat vrouwen zichzelf in alle drukte vaak vergeten. Is, is dat zo? Ja, het, je merkt en zeker vrouwen die uh, in een gezin zitten... Uh, gaat, gaan de kinderen uh, staan bovenaan, dan komt er ergens een man... en dan heel vaak komt er niks en dan komt er een keer een vrouw. Nou, ik denk dat de heren uh, wel begrijpen dat een vrouw soms dingen zegt die eigenlijk iets te scherp uh, uit de mond komt. En later dat ze zoiets heeft van dat hmm, had ik niet helemaal bedoeld. Hè? Een klein voorbeeld: een vrouw legt iets op de trap, de heer loopt er langs en zij roept daar vijf keer. Het moet naar boven. Herkennen jullie dat? Nou, ik, ik dacht dat je er iets wist over. Nu. Ik ben thuis, want mijn vrouw legde iets op de trap... en ik laarste er vervolgens van de trap af. Ja. En dan nou, hebben woorden ja. gehad. Ja, ja, en dan komen de ja. woorden. Uiteindelijk... Mijn thuis is het ook verboden. Je mag niks op de trap leggen, dat is levensgevaarlijk. Ja, ik weet doe... het wel, hoor. Ja, herken ja. Het? ja. Nou, Uiteindelijk bedoel ik ermee te zeggen van... Probeer, probeer te zien dat als je in alles de mooiste, de beste... het leukste en de liefste bent... dat je vooral tijd voor jezelf moet maken... om dat uiteindelijk ook te kunnen. Is dat niet iets wat heel veel vrouwen ook gewoon al doen? Nou, was het maar of kom je vaak te tegen je vond... dat het niet zo is? Nee, ik denk het gros eigenlijk wat ik voor de spiegel heb gekregen... en of het nou in de praktijk is of bij televisie is... uiteindelijk is het altijd... Um, ja, wat zie je, vraag ik dan. En dan is het uh, zowel visueel als, als emotioneel... Dan komt er een lange zucht, een heleboel wat je niet wil zien. Wat ik ook overigens niet zie op datzelfde moment. En um, ja, uiteindelijk zit de vrouw dan niet lekker in haar vel. Hm. Waarom gaat het steeds over vrouwen? Volgens mij geldt alles wat je nu, nu toe gezegd hebt ook voor mannen. Nou, dan wordt boek 2 voor de mannen. <laughs> maar dat is dan hetzelfde boek. Uh, nou, ik denk dat een man wat makkelijker in het leven staat. Uh, ik weet dat ik uh, aan de boord van uh, uh, de Nederlandse bank een training gaf. En toen bleek dat niet de inhoud van uh, de presentatie belangrijk was... maar welke das de volgende dag werd gedragen. Zie je wel, dat zei ik. Toen dacht ik, oh, maar um, ik ben op dit moment echt gefocust op de vrouw. Dus laat ik dit maar eerst goed doen. En dan uh, kom ik de volgende keer terug, maar dan wil ik je wel interviewen. Maar dat, maar dat zou dan bijna hetzelfde boek kunnen zijn... of denk je toch dat het een hele andere wereld is? Ik denk dat er toch wel een groot verschil is. Okay. Denken de andere mannen dat ook? Herman blij, uh, uh, doet even zijn das. In. Valt even stil. Nee, uh, uh, onzekerheid over je uiterlijk, dat, is, dat zit toch heel diep in. Dat zit in hele lange tradities dat vrouwen dat toch iets meer hebben dan mannen. En dat, dat is al heel lang. Dat is niet iets van de moderne tijd alleen maar. En dat denk ik dat je dat ook niet zo makkelijk uitroeit. Omdat mannen ook, ja, hoe je het ook draait of keert. En of je daar nou genderzus of genderzo, mannen blijven... Langer in de race, gewoon in, in, in liefdeszaak, en weet ik wat voor zaak... dan vrouwen. Althans, men heeft het gevoel dat dat zo is. En dat maar maakt en vrouwen ik, onzekerder. Uh, Let op alle slagen om de arm. Ja, nee, ja, ja, ja, nou, ik denk wel dat de tijd er. Ja, en ik weet er even geen ander woord voor te, te, voor te bedenken. Maar uh, er zijn heel veel vrouwen geweest die op een gegeven moment. Zeiden, en nu is het tijd voor mij. En wij noemen dat zeg maar uh, ja, een beetje de moekes als jullie begrijpen wat ik bedoel, ja. de vrouw die heel erg uh, achter de man staat, naast de man staat, voor de kinderen is, zichzelf een beetje vergeet. En die vrouw, die groep is heel groot. Ik denk ook over een tijd, dat zal niet veranderen. Ja. Is dat nog steeds zo? het wordt wel minder. Want ik ken toch eigenlijk al vooral wel hele zelfbewuste vrouwen die met banen bezig zijn en met hun eigen ontwikkeling en dat Ja, absoluut. Ja. En dus in alles de mooiste, de beste, de liefste en de leukste willen zijn. En die druk is zo zwaar dat ik uiteindelijk met pragmatische voorbeelden in het boek kom. Dat ik zeg, oké, okay, voor een overvolle kast, doe gewoon één, vier, 7, 9 en 12 aan. Dat is iets anders bij jou in de kast dan bij mij. En vervolgens heb je, als je dat goed voor elkaar hebt, heb je gewoon meer tijd. Want jij hebt je kleding genummerd? Uh, de kleding van mijn <laughs> merk is straks overal genummerd. <laughs> ja. Ja. Ja. 1, 4, 7, 9 en 12. Bye. Uh, is, het dan, is het dan alleen een kwestie van kleding? Want ik zie in jouw boek ook vooral dat je vrouw heel erg oproept... om na te denken over wie ze zijn en wie ze willen zijn... en hoe ze lijken op hun vader en op hun moeder. En ja, nee, het gaat eigenlijk helemaal niet over kleding. Uh, ik ben heel veel keren gevraagd door uitgevers en heb gezegd... ja, als je een modeboek gaat maken, dan ben je al te laat... Uh, op het moment dat het gedrukt is. Dus dat moeten we maar niet doen. Tot uiteindelijk uh, Bruna mij, uh, mij vroeg van... ja, maar jouw levensfilosofie en jouw missie... is gewoon de vrouw het maximale laten zijn. Um, en. Je geeft wat handvatten. Dus je ziet ook helemaal... geef modefoto's. Het is gewoon... Een heel praktisch boek. Wat door middel van het visualiseren. Dus maak maar een lijstje. Waar wil je heen? Wat zijn je doelstellingen? Nou, ooit is mij verteld dat de, um, um, ja, de miljardairs onder ons. Zeg maar kijk je altijd, naar de mannen? Ja, nou ja, het ja, ja, ja. Een checklistje hadden ja, van. 30 miljard. <laughs> een checklist hadden van wat wil ik bereiken? Waar wil ik staan? Wat is mijn, mijn plan? Ja, zo denk ik ook al jaren. En volgens mij moeten vrouwen eens ophouden met alles maar uh, ingewikkeld te vinden. Gewoon doen, gaan. En bij jezelf nadenken: wie ben ik en hoe doe ik het dan? En dan een lijstje maken aangebakken, had u een lijstje? Nou ja, ik weet niet het aardige is natuurlijk dat het IMF nu een vrouw heeft die de 30 miljard geeft, niet ja. ik Christine Lagarde, en ik heb in de jaren de Amerika, moet ik zeggen, toch wel heel veel vrouwen ontmoet die een juiste balans hebben weten te vinden. Ik denk dat dat eigenlijk, misschien is dat ook wel ja. in jouw boek... maar gewoon een juiste balans vinden... tussen al die dingen die je tegelijkertijd wilt zijn. Um, dat zie ik overigens niet heel veel anders voor mannen ook. Hoor. Ik moet ook voortdurend mijn keuzes maken. En ik heb ook niet veel tijd voor mijn checkmoment. Maar dat doe ik toch ook wel ja. eventjes. Hey, wat schrikt u aan? Toen u dat sollicitatiegesprek voerde, met mevrouw Lagarde... Ja. lette u toen ook op hoe ze het eruit zag? Nou, ik moet zeggen dat ik het niet eens meer weet. Maar dat komt ook wel omdat ik in Washington heb gewoond. En Washington is echt een multiculturele stad bij uitstek. Dus daar maakt niet meer uit hoe je eruit ziet. Uh, uh, ik, ik, uh, ik, eigenlijk moet je nou, voor mijn gevoel naar een moment toe... dat je dat eigenlijk niet meer weet. Maar dat, dat vind dat ik zo mooi. Is. De samenvatting die u eigenlijk geeft... is precies waar het over gaat. Balans. Wie ben ik en hoe wil ik eruit zien? En maar vooral, het gaat me niet om... Uh, want daar kijk ik zeker ook niet naar als ik straks wegga, Ja, nu toevallig registreer ik blauw en rood gestreept... en twee pakken en iets casuals. Maar eigenlijk weet ik het ook niet. Ja, Zet um, pas op je woorden, weg. <laughs> nee, nee, twee pakken. pakken oh ja, sorry, dat bedoel ik. Ja, goh, hoe nee, omschrijf ik dat zo snel? Ja. Nee, maar ik kijk ook totaal niet. En dat maakt ook helemaal niet uit naar wat je draagt... als je maar met respect tegenover de andere partij zit. En het is, ik denk dat u op dat moment heeft gedacht... wat een krachtige, empathische vrouw... waarvan ik durf te zeggen... nou, die kan het stokje verder brengen. Ja. Hm, en daar Klopt. gaat het dan uiteindelijk om. Het boek komt uit, je bent ook uh, ondernemer, want je gaat ook een kledinglijn uitgeven. Zodat we die nummers zo uit de kast kunnen halen. En dan wil je de vrouw aankleden van jas tot tas? Ja, uh, ja ik, ik werd nog geïntroduceerd als stilist, Dacht Ik nou, dacht, dat laat maar zo. Dat is nou typisch Nederlands eigenlijk. Hè, oh. dat je, nee, dat geeft ja, wat geeft we moeten ja, zeggen? Nou fout? Ja, ik ben eigenlijk al heel lang ondernemer. En ik daar waar mode en media elkaar uh, matchen, dat is mijn vak. En de roots is kleding. En uh, omdat wij visueel zijn ingesteld, uh, ben ik wel eerst naar binnen gegaan bij mensen om te zien van wie zijn diegene dan. En omdat we oordelen, onbewust of erg nog, bewust, zorgen dan maar dat je eruit ziet zoals men verwacht dat je eruit ziet. Oh. Uh, het probleem bij, uh, bij vrouwen is inderdaad, ja, wat moet ik dan aan? Dus ik dacht die nummer. Uh, dat is handig. Die nummers zijn handig en dat maakt uh, dat je tijd overhoudt. Mm. Ja, want eerder gezegd dacht ik toen jij kwam wel uh, vanochtend: wat moet ik nu aan? Ah. <laughs> en ik pakte niet zomaar iets koos uit. Je dit uit. Toen koos ik dit oh. uit. Ja, ja, een beetje veilige keuze. <laughs> maar dat is ja. ook wat in het boek en wat u ook eigenlijk zegt: weet je, het is bewust stilstaan. Gewoon bewust stilstaan met wanneer heb ik mijn partner voor het laatst in de ogen aangekeken? Wanneer heb ik bewust naar nou, mijn handelingen gedaan? Daar gaat het boek eigenlijk over. Okay. Nou, we gaan het allemaal bewuster doen, Danjen. Dank je wel. <laughs> U luistert naar Dit is de dag op Radio 1 met Thijs van den Brink en Elspeth Grutteke could hit a good hit like a card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 Spray took a hit van Raccoon. Welkom in de tijdmachine. Herman Plein, naar welk jaar reizen wij? Uh, 1984. Uh. Wat gebeurde er toen? In dat jaar werd het Van Heuts monument in Amsterdam uh, aangevallen, beschadigd. Er werd een bom bijgeplaatst uh, door een actiegroep die zich toen voor het eerst kenbaar maakte. Geheten Ra-Ra. Ja, en wij uh, hebben met jou afgesproken dat we gaan praten over de flitspaalbom ja. van dit weekend. Ja. Hoe kom jij dan vervolgens uit bij de Raad? Ja, nou, het opmerkelijke van die flitspalen-agressie, uh, om het zo maar te noemen, is dat het uh, aanvankelijk wat speels begon. Hè, want het is al een aantal jaren aan de gang. Van uh, het, het wordt gefilmd, uh, men zet het op YouTube, er worden acties gehouden, men signaleert het aan elkaar. Maar, er is men geeft door dat er zo'n flitspalen. Precies, er is apparatuur staat. gekomen hè, waarmee je het zou kunnen ontdekken. Dat is verboden door de overheid vervolgens. Maar het wordt nu grimmiger, want het is al een tijdje aan de gang. Het is niet uh, de eerste keer dat men dus een bom eraan hangt, dat is al meer gebeurd. En ook in brand steken is, uh, is al uh, een beetje populair aan het worden. Dus dat, uh, ja, dat is burgerlijke ongehoorzaamheid die gebruik maakt van geweld. En ja, dat krijgt dus uh, trekken van een zeker terrorisme... direct gericht tegen de overheid. En, uh, tegen ja, een paal, volgens ja, mij. Nou ja, maar die paal is van de overheid. Ja, Vervolgens dus, is, uh, eh, volgens is het wel een mens, uh, iemand van de actieve ja, opzijntiep... Uh, gewond geraakt en dan is ze net op de teletekst dat die zijn hand kwijt is. Oh, nou, die dat bedoel. is dus uh, inderdaad ernstige ja. en uh, Dus dat is geen... Uh, dat is niet meer ludiek, dat is uh, keihard aan het worden. Uh, de vergelijking met uh, uh, Dirara is uh, omdat dat uh, aan de oppervlakte... wat overeenkomst heeft, dus gericht tegen uh, de, ja, staatsinstellingen. Er werd ook tegen bedrijven werd er, uh, werden aanslagen de gepleegd. IKEA en de macro. Uh, Shell, uh, nee, niet IKEA. Ikea is het, een dit was uh, tamelijk uh, kort. Hè. Ze hebben Van 84 tot 93 zijn ze actief geweest. en richten zich vooral tegen de macro in het begin. Ze waren, uh, en kijk, en dat is dus het grote verschil vervolgens. Hè, aan de oppervlakte is er een overeenkomst. Vervolgens is er een heel groot verschil. En dat vind ik erg interessant, omdat het in zo'n korte tijd gebeurt. Dat was in de jaren 80, 90 zwaar ideologisch geladen. Hè. Die rara betekende uh, uh, anti-radicaal uh, of revolutionair, anti-racisme. Actie. En dat was gericht tegen Zuid-Afrika, tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Later ook tegen het asielbeleid van de Nederlandse regering. En in dat kader werd er dus onder het mom Marxisme, Maoïsme, anarchisme. Het was heel duidelijk ultralinks ideologisch geladen. Hè, met een visie op de wereld. Het moest anders. En daar moest je ook geweld bij kunnen gebruiken. Mm. Nou, Het opmerkelijke nu is dat aan de oppervlakte een zekere gelijkenis heerst. Maar dat vervolgens dat ideo die ideologie in hoge mate ontbreekt. Althans, het is een ideologie die er vanuit gaat van, we pikken het niet van de overheid. We moeten zelf aan onze trekken komen. Wij maken uit wat er gebeurt. Het is ook als je die geluiden leest, die dit begeleiden. En het is heel breed. Hè? Er zijn een heleboel mensen die tegen die flitspalen zijn. Ja, want het van, is ook, ook zo dat betalen... op sommige radiozenders wordt gemeld waar de flitsen staan. Ja, en uh, ja, dat is uh, heel curieus. En uh, mensen klagen daarover, hè? dan je, krijg je weer een boete... en dan gaat het maar over drie kilometer, wat een onzinnige reactie is. Want hoe moet je dan in godsnaam ooit een, een grens stellen? Ja, je krijgt altijd natuurlijk een grens met drie kilometer marge erin. Dus. Maar het is nu helemaal gericht op het individu... dat zelf wil profiteren, dat zelf beter wil worden... Ja. en de overheid wantrouwt. Ja, er is een, een, een allerlei vormen van protest. Zullen we even naar één voorbeeld luisteren? Zeven, politie staat overal. Let op de flitspaal. Ja. nou ja. ja, kijk, het is een toenemend verschijnsel... in uh, onze samenleving in ieder geval... dat men de overheid uh, als een soort vijand gaat beschouwen. Hè. Er worden steeds meer van die acties ondernomen. Uh, populisme heeft hier ook nadrukkelijk mee te maken. Van we pikken het niet meer, we nemen het meer. Het zijn profiteurs, plusjeplakkers, bonus... Trekkers, af en noem maar op. Hè. Dus wij willen dat uh, niet hebben. En wij willen gewoon, we komen voor onszelf op. Daar gaan wij zelf over. Bemoeien met je eigen. Hè. Die hele trek, dat hele naar je toe trekken. Dat, heeft, uh, dat is heel kenmerkend. Heeft Europa daar ook last van, meneer Bakker? Op grotere schaal. Oh, Al je trekt alles naar Europa. Ja, aan, ik, deur, moest, u zit er. <laughs> ik moest denken Ik moest denken aan Amerika, omdat. Uh, in Amerika deze discussie natuurlijk ook speelt, maar... Ja, want daar in... hebben we ook bomaanslagen tegen ja, de overheid gehad. Maar had, tegelijkertijd, eh, wat me opvalt, mijn zoon is er op middelbare school geweest... dat Amerikanen wel heel erg worden opgevoed. Er zijn regels en daar heb je aan te houden. En die stel je niet ter discussie. Het is ook duidelijk dat als je in Amerika wordt aangehouden door een agent... je niet ja. eerst gaat vragen, ja. waarom houdt u me aan? Eh, je, je, je wacht rustig af, je blijft ja. trouwens heel stil nee, zitten. hier zeg je helemaal wat motje. Dus, dus het is, maar Amerika dus, heeft er ook zo'n sterke anti-overheidsbeweging met gewelddadige uh, uitingen daarvan. Ja, maar we hadden het hier over, over de regels die gesteld worden, die de overheid stelt. En het sterkste voorbeeld vond ik, ik heb een heel gezonde jonge Amsterdamse jongen, maar toen hij 16 was en een Porsche op die school had gezeten en wij in Washington een zebra moesten oversteken en ik geen auto's zag en dus als goede Amsterdammer begonnen over te steken... Hij zei, het licht staat nog op rood. Nou, een jongen van 16, okay. dat krijg je dus wel een beetje ja. mee. Ja. Want Herman, ja, ja. jij, jij schetst het verschil tussen toen en nu. Toen was het ideologisch, nu is het populistisch even heel plat gezegd. Is het één erger dan het ander? Nou, of je daar een waardering bij moet geven, weet ik niet. Dat, ideolo dat ideologische van de jaren tachtig, dat had natuurlijk wel iets. Dat sprak ook wel mensen aan. Men wou <laughs> voor een be betere wereld. Maar er zijn dit overigens nooit zo meer mensen aan. gevonden. Nee, wacht maar, er zijn uh, dus ook nooit gewonden of doden gevallen hè, bij die acties van Rara. Terwijl ze toch gewelddadig waren, maar kennelijk daarbij zo zorgvuldig dat dat niet gebeurde. Ja, Aad Kosto's huis is toen ook uh, ja. uh, aangeslagen. En er staat was licht daar de de uit, Die was precies. En toen zag dat er wat, wat uit. Uh, dat, dat, dat perspectief van, wij willen dus een betere wereld, ja, wij willen het gewoon zelf nu beter hebben, en dat uh, heeft toch iets erg minimaals, en dat is, naar mijn mening, is dat goed te verbinden, met die sterk toenemende egocultuur, dat individualisme van, ik wil aan mijn trekken komen, het, het paradijs met zijn beloningen, in het hiernamaals, daar geloven nog maar weinig mensen in concrete zin in, dat ze echt beloond worden. Net zoals het arbeidersparadijs ook niet echt opschiet, daar gelooft nee. ook niemand meer in dat het op aarde komt. Dus ik moet het nu maken, ik moet nu scoren, daar zijn alle televisieprogramma's op ingericht van, jij wordt BN'er, jij wordt miljonair, het kan elke keer ja. gebeuren. He, dus dat is, en dat heeft, ja, sommige mensen hebben het al over verhuftering. Denk eens dat massale uh, ver, uh, aanval op dat rookverbod. Dat was ook zo kenmerkend. He, dat kwam van de overheid. Van, ja, wat krijgen we nou? Gaan ze nog bepalen wat ik in mijn stamcafé doe? Vroeger uh, begon dat ook al met, met tegen de, de autogordel die werd, ja. werd ingevoerd. Daar werd toen ook in Nederland het ernstigst tegen geprotesteerd van, alsof ik zelf niet mag uitmaken hoe ik dood ga in mijn auto. Het was het heel emotioneel. Nee, Drie maanden later is men het daar best mee eens. Nou, u klinkt al zo streng, want dan denk ik, wat is er nou mis aan, aan om gewoon te mogen geloven in jezelf en echt voor jezelf op te komen ja, en er maar eens mogen zijn. Nee, daar is daar, een hele mooie, nee, wacht even, dat is een hele mooie traditie in Nederland, want dat individualisme, dat kennen we al vanaf de middenleven, dat het jezelf manifesteren, niet in een hiërarchieën zitten, dat is heel mooi. Alleen, het slaat nu wel erg door. Ja, het is niet voor het... niks dat mensen het over verhuftering hebben. Ja, okay, Die zeggen maar, van, op... ik denk niet meer aan een ander, het gaat om mij. Maar het Moment dat je jezelf als nummer 1 stelt, hoeft het ja. niet egoïstisch te zijn. Op het moment dat je zegt: Dit ben ja. ik. En dat ja. uh, als je je goed voelt, kan je dat ook delen, toch? Kan je je je nee, maar het is ook heel mooi dat je dat zegt. Het, het punt is dat dat niet altijd gebeurt. Maar dat mensen nu heel nadrukkelijk gewoon. En dat gaat dus, dat leidt dus tot dit soort acties. Bijvoorbeeld. Ik vind het een prachtig het een filosofisch gesprek naar aanleiding van een flitspaal. <lacht> <lacht> Wij gaan uh, naar onze dichter Frank van Pamelen. Ja, Frank, en jij twitterde eerder al dat je dacht: een bokskampioen, een financieel expert en imago en ook nog flitspaal. Hoe moet ik daar ja, een gedicht over ja, maken? Ja, is het gelukt? Ja, ja, ja, ja. <lacht> nou, ik heb iets uh, uh, ja, onder één kop en dat is uh, draagkracht. <lacht> het gaat financieel niet enorm voor de wind, weet oud-IMF-topman Bakker. Al is hij nog zo verder helpensgezind, de zwakkeren worden steeds zwakker. De Grieken ervaren de kracht van de crisis en hoppen van hartklacht naar maagklacht. En het financieel ideale devises uh, draait allemaal om de draagkracht. Dat vindt ook imago stiliste Het gaat om de kracht van het dragen. Die zorgt dat de vrouwen en soms ook de mannen op fashiongebied kunnen slagen. Soms worstelt een vrouw met haar identiteit omdat ze haar zelfbeeld te laag acht. Dan, dan wordt in het boek van La Beekman verspreid. Het gaat allemaal om je draagkracht. Kijk, dan kampioen Marichelle de Jong. Daar kun je alleen maar van houden. Die leer in de boksering van aanvang tot gong de kracht van zichzelf te vertrouwen. Zelf strijden, zelf denken, zelf image gebouwd... omdat zij niet op een pak slaag wacht. Zo draagt ze haar lot en zo draagt ze haar goud. Kijk, dan heb je het over draagkracht. Dank je wel. Frank van Pauw, ja. prachtig. Hij staat op de website. Dit is de dag. Hartelijk woord van dank aan Marichelle de Jong, Diane Beekman... Uh, Agenbakker en Herman Pleij. Fijn dat jullie er waren. Zuid-Afrika was altijd het land van de rassendiscriminatie. Maar inmiddels is er een hele andere vorm van discriminatie... en die is zwart tegen zwart. Als je onze mensen doodt, doden, dood, doden wij jullie. Het gaat om Afrikaanse gastarbeiders die hun leven soms niet zeker zijn. Dit weekend vond een zoveelste drama plaats. Dat zal meteen nu eerst het nieuwsoverzicht van 3 uur. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag...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 Jaap Scholtens, Kameraad Baron, winnaar Libris Geschiedenisprijs 2011. Dit is Radio 1.